Daar. Bedoelt u mij? Ja, niet anders. Waarom hang je daar zo rond? Ik wacht. Op vervoer. Akent. Wacht op vervoer? Ja. ja. Hoezo dan? Er gaan geen bussen meer. Nee, maar misschien dat u me helpen kan. Helpen? En hoe dan wel? Nou, zoals u ziet ben ik een beetje verlaat... en ik zou u eventueel contact kunnen opnemen via de radio. Zeg, ben jij niet goed bij je hoofd? Kan je je eigenlijk wel legitimeren? Wat denk je dat we boodschap over de radio gaan ontroepen voor Jan en Allermann? Je legitimatie je een beetje. Ik zou me kunnen legitimeren, maar ik wil het niet. Zo? Nee. Wil jij niet? Nee. Denk jij dat jij flink bent? Nee, nee, Ik hoef helemaal niet flink te zijn om een agent de grote bek terug te geven als hij begint wat onbestroffen te zijn. En net zo min als ik moef te legitimeren zonder enige aanleiding terwijl ik op straat op het taxi sta te wachten. Ja, wat -wa wachten zij wel? Goedenacht. Bent u uh, hoofdinspecteur Bek? Inderdaad. ho, ho. Wilt u uh, mijn legitimatie nou nog zien? Dat moet wel. Agent? Niks, inspecteur. Vergissing. Nee. Wat was dat? Goh, een misverstand. Oh, sorry dat ik zo laat ben. We hoorden dat het vliegtuig niet kon landen vanwege de mist. En toen ineens dat hij geland was. Ja, die piloot wacht dat er maar op, denk ik. Alricht is de naam. Bek. Uh, iedereen begint altijd te hinniken als ik Alricht zeg.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 De commissaris de Trelleborg? Ja, die. Hmm. Ah, oké. Okay. We laten het nog verder zitten. Dit hier is de nieuwe weg naar het Vliegveld. En hier komen we uit op de hoofdweg tussen Malmö en Ustad. Die is ook nieuw. Zie je die lichtjes daar, in de verte? Ja. Dat is Zweelala. Ook nog politiedistrict Malmö. Ach, dat was verdomme district, zo groot moet zijn. Hmm. Ben je bezwaar als ik het raam voor Helemaal niet. Oh, de mist was maar heel plaatselijk. Eigenlijk alleen boven het vliegveld. Ja, dat zijn de nieuwe geuren van het platteland. Benzine en dieselolie. Dat mengt met aarde en mest, hè? Ja, dat is wel nog wat. Dat ruikt de sterkst. Bieteloof en een hooi. Doet me denken aan toen ik nog een qua jongen was. Hm. Zeg, je kan wel merken dat je deze weg al honderden keren gereden hebt. Rijdt er uit? Weet ik veel. Ik ben geen verkeerspolitie. Ja, oh, ja. Ik ken hier iedere boog.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 Je ben je de zee al te ruiken hè? Ja. Daar, het strand. Wil je dat ik even toch? Ja, graag. Nou, als je eruit wilt, ik heb wel een paar extra laars in de achterbak. Heel graag. Zeg maar, uh... waar zijn we nou precies? In bus, hè? Die lichtjes daar zijn Trelleborg.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 Je moest door een deinende laag van zeewier lopen. En dan eh, al die geuren, bier, vis en teer. Je moest er dan maar eens heen gaan over een tijdje als die zaak erop zit. Daar hou ik je aan, Martin. Zie je eigenlijk op tegen die zaak? Nou ja, ik... ik, ik verwacht er niet veel van. Het komt meestal niet op uh, routine en treurdige herhalingen. Ik zou wel iets zo gedeprimeerd moeten zijn eigenlijk. En met wie moet je dan werken? Nou, ik heb alleen nog uh, de heer Olricht ontmoet. Hoe? Hm? Hoe heet je man? Olricht. Hij zegt dat iedereen altijd is over zijn naam maakt. Meneer Allright. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Het is ook wel een gekke naam. Herkot Allricht heet die man voluit. Je zal hem weer op een schep zijn, zullen zo zo'n Wat Valt hij mee? Wat nou, God, kleine man met oogbenen. Nou, klein, klein, naar de normen van dat korps Draagt groene kaplezen met vetens, je kent die dingen wel. En eh, een pak met een grijsbruin bruin streepje. Plus een safari safarihoed. Hij ziet eruit als een, als een boer. Tenminste, iemand van dat land. En bruin natuurlijk. Ja. De hele dag buiten tussen de bietenvelden.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 Zal ik ga nu naar het bureau. De heer Alrecht zal me wel verwachten. Heb je goed geslapen? Ja, ja. Het is dus, uh, gek om weer eens in een pyjama te houden. Ja, perfect. Zeg dag, ik bel je weghouden, hoor, ja? Goed. Dag. Daar. De werkdagen half negen tot twaalf. en van 1 tot half drie. donderdags ook van zes tot zeven. zaterdags gesloten. Hé, hey, en zondags? De zondag wordt niet genoemd. Dan <laughs> wordt de misdaad gestaakt. Gewoon verboden. Geen misdrijven als het politiebureau dicht is. Als je nou het Stockholm komt, dan kun je je toch nauwelijks voorstellen dat het op zo kan zijn. Ik, ik ben Nijtje bijna. Ach, ik ben ook wel tevreden. Ja, ik ben dan ook geen beroemde detective geworden. Hè? <laughs> je bent trouwens uh, al gesignaleerd in het dorp. O oh, ja?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 Ze lijken me nogal teleurgesteld omdat je hier je tent hebt opgeslagen. <laughs> ik denk dat ze vandaag nog hierheen zullen komen. Op minst minste chef. Als wij tenminste niet richting Trelleborg gaan. Nee, blijf het liefst hier. Oké. Okay. Nou, hier zijn de papieren. Wezen? Ja, kunnen we het mondeling doornemen? Oh, mij niks liever. Fijn. Um, hoeveel mensen heb je hier? Nou, eens kijken. Vijf. Klerk, meisje en drie agenten als er geen vacatures zijn. Eén surveillancewagen. Heb je trouwens al gegeven? Nee.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 En een walter pistool. Mm Hou -hmm. oh, je van schieten? <laughs> ja, maar niet op mensen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Zelfs nog nooit op iemand aangelegd. Die walter is trouwens mijn dienstpistool, maar ik heb hem nooit bij me. Ik heb ook een wedstrijdrevolver, maar die ligt beneden, in de kluis. Ben je goed? Oh, soms win ik wel eens. Ik heb natuurlijk het insigne. Het insigne? Je bedoelt het gouden het insigne? En dan ben jij een topschutter. Ah, gelukkig. En jij? Ik, ik schiet als een thuis langzeg. <laughs> ja, nee, er is nooit sprake geweest van welke insieën dan ook. Maar je hebt wel eens ook mensen geschoten. Ja, maar nooit iemand gedood. Oh, dat is dan tenminste niet. Ik kan de tafel afruimen, maar anders eet ik natuurlijk altijd in de keuken. Ik ook. Ben je ook vrijgezel? <laughs> Met of meer, ja. He. Kijk eens aan. Al. Van alle moderne wel zien. Ja, praktisch. Ik zal eieren bakken. Nou, zal ik dat thema maar, eh, maar aan zetten. Mm -hmm. okay. Doe ik tenminste ook wat. Het is goed dat je daar ook de voorkeur aan geeft. Ik zeg dat het goed is dat je daar ook de voorkeur aan geeft. Aan wat? Ah, de hele zaak mondeling door te nemen. Al die papieren, daar heb ik zo mijn buik van vol. Ja. Allemaal papierwerk geworden. Alleen maar verzoeken en vergunningen en kopieën en formaliteiten. Ja. Vroeger was het levensgevaarlijk om hier van de politie te zijn. Twee keer per jaar, dan had je hier de bietencampagne. Dan kwam er allerlei vreemd volk hier. Dat gezopen en gevochten bij het leven. Af en toe, dan moest je er wel mee bemoeien. Dat was het zaak om de eerste klap uit te delen als je niet in elkaar geslagen wil worden. Er is een hoop gedongen vaak, maar het had toch wel iets. Nou gaat alles anders. Geautomatiseerd, machinaal. De bietenrooit bedoel ik. Daar zou ik het dus niet over hebben. We vergeten de papieren voorlopig. Wel ja. Nou.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 Maar uh, Cypriot Bart was anders. Ja, een gewoon soort mens. Ze woont hier al meer dan twintig jaar. Oorspronkelijk komt ze uit Trelleborg. Maakt een hele stabiele indruk. Niet altijd gewerkt en zo. Misschien een beetje gefrustreerd. Maar dat is doodnormaal in dit land. Eh, ik rook bijvoorbeeld te veel. Ja. Waarschijnlijk ook frustratie. Ja. Jack, wacht eens even, neem jij dat even mee? Kopjes en, uh, ja. en eieren. Dan gaan we het allemaal een andere kamer trekken. Dus dat is zo, dat hier niet. Zo. Uh, zeg wat ik uh, zeg wel, dat, uh, ze kan dus ook gewoon vertrokken zijn. Ja, ja, ja, ja, dat kan natuurlijk. Maar ik geloof er niet in. Nou. Hier vandaan vertrek je niet zomaar nee. volkomen onopgemerkt. Nee, dat is zo. Je laat bijvoorbeeld niet je huis zonder meer achter. Mm -hmm. Ik ben samen met rechercheurs uit Prelleborg in het huis van de geweest. Anders was er nog alle papieren, persoonlijke bezittingen, sieraden en dat soort dingen. Ja. Koffiekan en één kopje stonden op tafel.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 Uh, ik krijg het gevoel dat hij zich verontschuldigt voor het feit dat hij er is. Maar, maar, maar iedereen weet natuurlijk dat hij een moord op zich geleden heeft. Gepakt en veroordeeld voor moord. En bovendien nog een vrij gruwelijke moord heb ik begrepen. Ja, het was op um, Rosjan de Sterstroom. Dus dat is inderdaad weerzinnig. Dusiekelijk. Maar, hij werd um, seksueel geprovoceerd, vond hij dan. We moest hij dan nog eens een keer provoceren om te kunnen pakken.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 De Brits er verschrikkelijk uit die keer. Bont en blauw, een gemene plek in haar nek. Dat is niet zo best. Ach, ik ken heel Mort. Hij drinkt bij vlagen, maar ik geloof niet dat hij zo slecht is als hij eruit ziet. En hij houdt van zich, Brits. En dus is hij jaloers. Nee. Maar ik geloof niet dat hij daar echt aanleiding toe heeft. Als hij iets doet, dan, dan zou ik het al moeten weten. Hier weet eigenlijk iedereen alles van iedereen. Maar <laughs> ik weet het meest.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 En als het geen kletspraat is, dan is het zo vanzelfsprekend dat zelfs een hottentot het zou kunnen begrijpen. Gelijke lonen voor hetzelfde werk bijvoorbeeld en dat soort discriminatie. Uh, waarom een, uh, een hottentot? <laughs> er is een vent in de gemeenteraad die beweert dat de hottentotten de enige cultuur waren... waarin het wiel nooit werd uitgevonden, nog in 2000 jaar nu. hoe <laughs> natuurlijk. Allerich? Uh, met het distreescommandant van Anders, leu? <laughs> Ja, dat ben ik min of meer. Ja, u ik zou graag meneer Pech even willen spreken. Oh, nou. Die zit hier naast me. Dat is van mij. Ja, ja, kom. Ja, Bek. Hallo, met Rechnerzoon. Zijn we er een extra bij om jou te pakken te krijgen? Wat is het nou? Hé, hey, er nog? Er is iemand verdwenen. Ja, zeg Koen nou verdwenen. Er verdwijnen elke dag mensen na nou, de jaren die wij. En nog wat, ik wil dat Kolberg ook op de weg is naar het gat. Er zit een luchtje aan, hè? Misschien. Misschien ook niet. We sturen een paar van onze mensen is dat dus ik voorbereid. groep heb ik je voor gebeld... dat je niet denkt dat ik iets achter je rug gedaan heb. Mijn je vertrouwen. Tot ziens. Ja, tot ziens. Witte. Journalist? Ja. In Stockholm? Ja, Stockholm, ja. Nou, dan hangt het zo in een grote klok. Ik zal. Nou, we hebben hier ook plaatselijke correspondenten. Ze weten van de hele toestand. Maar die zijn fatsoenlijk. Een soort loyaliteit. Maar die jongens uit Malmö in Stockholm? Jammer genoeg, ze altijd er toch van komen. Kloten. Wat? Waarom lach je? Dat wil ik je wel vertellen, als je maar niet denkt dat het mij wat schelen kan of zoiets. Toevallig weet ik dat kloten een alledaagse uitdrukking is hier in Schone. Maar bij ons in het nooit is dat een, nou, je neemt niet kwalijk, een behoorlijk grove uitdrukking. Oh ja? Ja, ja. Nou, wat doen we nou? Nou, jij mag het zeggen. Eh... Nee, nee, beslis jij maar. Jij kent ieder boel. Nou, wil ik je een beetje oriënteren met de auto? Dan nemen we niet de surveillancewaren. De mijne is beter. Oh, die tomaten rode. Precies. Iedereen herkent hem natuurlijk. Maar ik voel me er lekker in. Nou, ja. zullen we gaan? Ja mijn best. Dit was het negende deel van de laatste veertien delen van de hoorspelserie Moordbrigade Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sjöwal en Walen. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Gary Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Haarpe Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.